Slam FM PhoneFuck. En zo zijn we nu aangeland bij de Slam FM PhoneFuck. Ook vandaag nemen we weer iemand in de zeik. Ik las een advertentie van een stichting... en die zou je kunnen bellen als je in de put zit. Stichting Correlatie. Nou, ik zat in de put, dus ik bellen, hè? Goedemorgen, met Rob. Hallo, Rob. Goedemorgen, met Gaart Huis. Hallo. Hallo. Uh, ik ben sinds een uur of uh, nou pak een beet 24... Uh, toch wel definitief in de put uh, terechtgekomen... In de put geraakt, laat ik het yeah. zo zeggen. En ik denk, ja, ik bel toch even. Misschien helpt het. Misschien is yeah. er een uitweg te vinden. Ja. Uh -huh. ja. We zullen ons best doen. Ja. Um, als je zegt 24 uur... Ja, het ook... nou ja, een etmaaltje, ja. Zodat yeah. Dat het echt goed, uh, dat ik er goed diep in zit. Oké. Okay. Ja. Kun je dat uitleggen? Nou, het begon gisteren met wat ruzie met mijn vrouw. En uh, nou is het al, al niet. Uh, al het al een flinke tijd uh, is de prik van de cola, zou ik maar zeggen. En. Uh, gistermiddag barstte de bom eigenlijk. En toen ben ik van huis weggelopen. Mm -hmm. en, uh, ik woon nogal uh, landelijk. Veel uh, groen en uh, agrarische uh, gronden eromheen. Dus ik ben een stukje gaan wandelen. Ik denk misschien, hè. Beetje frisse lucht, kan wel eens helpen. Mm -hmm. En dan loop ik altijd uh, mijn vaste rondje. En dan kom ik ook langs een. Uh, lang een boerenerderf. Een boerderf hier om de hoek. En. Uh, ja, daar ben ik toen uh, het erf even opgelopen. En uh, zo ben ik de put uh, in de put geraakt eigenlijk. Oké. Okay. Ja, Eigen, eigenlijk per ongeluk hoor. Ja, ben je ook het erf nog afgekomen? Ja, nee, dat is dus problemen probleem. Ik kom er niet meer uit, hè. En er niet meer af. Yeah. Ja, ja. Yeah. Yeah. Um, en dat betekent concreet dat je nu bij die boer of... Ja, ja bij die boer zit ik uh, in de put, Ja, ja. Yeah. Yeah. En ik heb hier, uh, nou ja... Een klein stukje batterij nog voor mijn mobiele telefoon. Ja, en ik heb ja. hier net nog een oude vuurpijl gevonden en een aansteken aansteker, maar uh, die krijg ik niet echt, uh, niet echt aan. Dus ik denk, ja, moet toch wat, hè? Ja. Dus ik bel jullie maar eventjes. Ja, het is het voor mijn idee, de boer is ervan op de hoogte dat jij er bent? Of? Uh, ik, nou, ik roep dus al een paar uur achter elkaar. Hallo, hallo, hoort iemand mij? Maar ik krijg geen respons, dus ik denk dat die uh, de op is. En ja. ik dacht, als ik die vuurpan nou afsteek, maar. Ja, dan moet die aansteker eerst eens een, een vonkje geven. Dan, okay. dan ziet iemand mij misschien zo. Uh, hè? Ja, ja. Ik, ik begin dus echt te begrijpen, u zit letterlijk in een put. Ja, dat is wel het geval, ja. Oké, okay, ja, ja. Ehm. Ja. Um, ik kreeg hem. Nee. Heeft u overwogen om de politie te bellen? Die nemen mij niet serieus. Die zeggen, als u in de put zit, dan moet u uh, correlatie uh, bellen. Dus ja, die hebben mij dat nummer gegeven. En ik denk nou, het zal wel. Ik was niet op de hoogte van wat dat was. En... Hè, wat, wat u precies doet met correlatie. Dus... ja. Ik denk, misschien heeft meestal... u een, een, een, een, een sleepbedrijf of een... Uh, hè? Nee, we krijgen meestal mensen aan de lijn die figuurlijk in de put zitten. Ja, dat zit ik ook natuurlijk. En, maar en... het is nu dubbel. Ja, dat, dus hoort, dat... het is nogal een diepe put, hè? dus... Uh... Ja. Ik kom, het is niet zo dat je hier. Er zit ook geen trapje of zo. Ik ben erin gesolen, gisteren. En eigenlijk, uh, ja. Ik dacht misschien kunt u een, stu een stukje taaltechnische hulp uh, verlenen. Uh, nee, het, het, het uh, idee wat ik daarmee zou hebben is. Als ik in die put zou zitten, zou ik 1 2 bellen. Maar functioneel extreme maatregel, hè? Er zijn mensen die, uh, die een levensgevaar zijn. Kijk, ik hou het nog wel even uit. Ik kan nog wel een randje vet zitten. Ik, ik zou wel dat hij letterlijk in de put zit. Ik hoor nu ook die galm. Ja, het is een vrij diep, uh, diep geval, ja. hoor. Ja. Ja, ja dus als ik die vuurpijl nou aan zou kunnen krijgen, dan zou het... Ah! Zo. Oh, misschien heeft dit iemand gezien. <lacht> Laten we het hopen. Dat zou mooi zijn. Dank u wel, hoor. <lacht> ik wens u heel veel succes. Dag. Dag, hoor. Slam